10 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong. De aandelenbeurzen in Europa tonen vanmorgen een licht herstel. Vanaf de opening stonden ze in de plus. De beurs in Amsterdam stond na drie kwartier 0,6 procent hoger. Andere Europese beurzen toonden vergelijkbare stijgingen. Door de schuldencrisis in Griekenland is al langer sprake van een malaise op de beurzen. De AIX daalde gisteren met 1,9 procent naar de laagste stand sinds september vorig jaar. In Middelburg heeft de politie in de zoektocht naar de dader van een dubbele moord een begraafplaats afgezet. Die ligt vlak bij de woning waar de politie vannacht na een melding een dode vrouw vond. Een man was zwaar gewond, hij werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed haar later aan zijn verwondingen. De slachtoffers zijn een man van 59 en zijn vrouw van 55. Er werd direct een grote zoektocht gestart, onder meer met een helikopter. De politie heeft een duidelijk signalement van de dader. Hij loopt mank, uh, uh, dat is een opvallend uh, iets... Het is een blanke man. Hij is tussen de 25 en 30 jaar oud. Hij heeft een mager postuur. Volgens de politie is de dader een bekende van het echtpaar. KPN gaat als eerste aanbieder mobiele telefonie duurder maken. Klanten moeten meer gaan bijbetalen voor hun smartphone... en ook het gebruik en de snelheid van mobiel internet gaat meer kosten.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 In Gassel-Ternijveense Mond in Drenthe zijn twee grote kippenschuren uitgebrand. Ongeveer 170.000 kippen zijn omgekomen. De brand brak rond kwart voor vijf uit. Er zijn geen mensen gewond geraakt. De brandweer. Er trekt een behoorlijke rookvolk richting Groningen. En daarom heeft de brandweer ook geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brandweer kan op dit moment geen extra gevaarlijke stoffen in de rook meten. En er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand in Gassel-Ternijveense Mond is nog onbekend. De laatste Space Shuttle is weer op weg naar de aarde. Vanmorgen vroeger is de Atlantis losgekoppeld van het internationale ruimtestation ISS. Daar heeft de shuttle op zijn laatste vlucht meer dan 5000 kilo aan voedsel, kleding en apparatuur voor wetenschappelijke experimenten gebracht. Als de Atlantis donderdag weer op aarde landt, komt er een definitief einde aan het Space Shuttle programma dat 30 jaar heeft geduurd. De NASA heeft twee particuliere ruimtevaartbedrijven ingehuurd om de komende jaren het ruimtestation te bevoorraden met onbemande vluchten. Het weer, vrijwel overal droog en geregeld zon vanuit het zuidwesten... neemt de bewolking toe en later trekken een paar buien over het zuidoosten van het land. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 graden aan zee en 22 in het oosten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een file op de A2 richting Amsterdam. Daar staat tussen Breukelen en op Koude 6 kilometer door een ongeluk. Bij Opkoude zijn drie rijstroken afgesloten. Verkeer in de regio Utrecht kan het beste bij knooppunt oude Rijn de Borden-Hilversum volgen. Omleiding loopt over de A27 en de A1. Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini-cabrio.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel johan de Zwart. Huishoudboekje Overheid, binnenkort voor iedereen zichtbaar op internet. Eten over de datum in de ijskast, niet weggooien hoor. Lady Gaga, de allergrootste popster van dit moment. Bij iTunes is nog nooit zoveel zo snel iets gedaan. Dus zij is op dit moment de grootste popster. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Burgers die kunnen meekijken in de financiële keuken van de overheid. Dat is de open rekenkamer. Een ideetje van het collectief Hek de Overheid. Zodat de belastingbetaler weet waar zijn centen aan uitgegeven worden. Lex Slaghuis van Hek de Overheid, goedemorgen. Goedemorgen. Moet ik me daarbij voorstellen dat ik op internet kan zien... hoeveel de gemeente precies heeft uitgegeven aan de wipkip voor mijn deur? Uh, nou, als dat zou kunnen, heel graag. Want dat uh, willen we weten? Dat willen we weten. We willen van zoveel mogelijk uh, transacties binnen de overheid weten uh, wat er gebeurt. Zodat we uh, nou ja, mee kunnen denken. En uh, ook uh, ja, invloed kunnen gaan uitoefenen. Hoe dan? Hoe gaan we die invloed uitoefenen? Nou, als je bijvoorbeeld uh, de informatie dus uit de administratie van de uh, overheden vrijgeeft... en inderdaad je gaat kijken naar uh, wipkippen en uh, groenvoorzieningen... dan kan het zomaar blijken dat in de ene gemeente er drie keer zoveel geld wordt uitgegeven aan uh, wipkippen. Uh, in verhouding tot de andere gemeente. En dat dat uh, nou, misschien wel een, een kans is om kosten te gaan besparen. Ja, wat, wat kost een wipkip eigenlijk? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb ook geen flauw idee. Ik denk uh, inclusief installeren gaat het om duizenden euro's oh, op ja? minst. Oh, ja. Ja. U wilt dus eigenlijk financiële openheid, hè? Uh, is dat om ethische redenen? Nou, er zit uh, zeker een ideeel uh, motief achter. Uh, ik bedoel, het is 2011 en uh, nou, de democratie zoals we hem hebben bestaat al een tijdje. Dus uh, waarom niet uh, een stap de toekomst in? En dat is inderdaad uh, nog grotere transparantie. Uh, waardoor het ook eigenlijk veel makkelijker wordt voor overheden om verantwoording te nemen en uh, ja, verantwoording af te leggen. Ja, nou heet u collectief Hek de overheid. Ik kan me voorstellen dat de overheid uh, niet staat te springen op u. Ja, dat, uh, daar waren we in het begin ook een beetje bang voor. We zijn al uh, drie jaar bezig en in het begin hebben we nou ja, redelijk hard uh, staan roepen in de woestijn. Uh, Ons uh, motief is dat we willen dat de overheid überhaupt meer uh, informatie vrijgeeft. En dan het liefst voor computers zodat uh, andere mensen daar toepassingen van kunnen maken. Maar uh, ja, het afgelopen jaar gaat het eigenlijk heel goed. We hebben een, uh, een app-competitie dus waarbij uh, open overheidsinformatie omgezet wordt... in een, uh, nou ja, leuke mobiele toepassingen georganiseerd samen met de gemeente Amsterdam. En uh, we hebben een heleboel leuke projecten. En uh, Open Rekenkamer is nu een van de projecten waar we met heel Nederland mee aan de slag willen. Dus jullie hebben het eigenlijk over een andere boeg gegooid... waardoor de overheid wat enthousiaster is geworden? Uh, ja, nou ja, je moet op een bepaald moment ook een keer uitgenodigd worden, zal ik maar zeggen. En dan, uh, dan kan je vertellen waar je ja. voor je staat. Weten mensen dat je misschien helemaal niet zo heel eng bent. <laughs> en dan, uh, dan kunnen er in een keer dingen gaan gebeuren. Nee, moet u dan niet zo langzamerhand ook de, de, de naam van uw collectief een beetje veranderen? Hek de overheid? Ja, nou, u kunt zich voorstellen, daar, uh, daar hebben wij onderling nogal het een en ander aan discussie over. Maar de naam is ook wel heel mooi. En uh, juist omdat het zo controversieel is, ja. uh, betekent dat iedereen die ermee in aanraking komt, ook even moet nadenken en leren wat het is. Het maakt in ieder geval nieuwsgierig. Exact. Ja. Ja. Even terug naar het niveau van de wipkip. Jullie hebben een aantal gemeentes benaderd. Hè? Wat was hun reactie? Je zei net al Amsterdam even. Uh, nee hoor, dat, uh, dat, wij hebben nooit gezegd dat we uh, in gesprek zijn met uh, de gemeente Amsterdam hierover. Uh, wij we zijn inderdaad in gesprek met uh, verschillende overheden, uh, zowel lokale overheden, dus ja. inderdaad gemeenten als uh, provincies en uh, uitvoeringsinstanties. En uh, nou ja, dit zijn de overheden die in ieder geval heel erg enthousiast zijn. Die zeggen van nou kom eens langs, kom eens vertellen wat je precies uh, wilt gaan doen. Welke overheden zijn dat dan wel? Ja, nou ja, dat, zolang we nog uh, zeg maar de contracten aan het uitwerken zijn, uh, kan ik daar uh, geen uitspraken over doen. Oh. Ja, het is misschien een beetje raar dat een organisatie als de overheid ja, uh, daarin dat dan, niet zo uh, trouwens al al, kan zijn. Nee, jullie verwachten openheid, maar zelf... Uh, <laughs> ja, maar, uh, ja. Ik kan me trouwens voorstellen dat een wethouder, die nog wat declaraties uit te leggen heeft, geen zin heeft om aan jullie systeem mee te werken. Ja, dat klopt. Wij verwachten niet dat, uh, dat uh, de overheden zijn die in de rij staan om met ons uh, samen te werken. De overheden die trots zijn op hun uh, ethiek en uh, boekhoudkundige administratie, uh, daarvan verwachten we dat ze wel vooraan staan. Ja, precies. Maar die zijn nou net niet interessant voor jullie. Nou, die zijn wel degelijk interessant, want uh, het is zo met dit soort informatie dat hoe meer je hebt, des te uh, makkelijker het wordt om conclusies te trekken. Dus uh, puur het feit dat je een aantal overheden in het systeem hebt zitten en dat je dus kan schatten hoeveel, uh, hoeveel euro een gemeente gemiddeld zou moeten uitgeven aan een wipkip per burger, maakt dat je dus ook andere uh, gemeenten en uh, overheden uh, ja, de, langs de meetlat kan gaan leggen. Ja. Ik moet ook een beetje denken aan Wikileaks. Hè? Ook totale openheid, streefde dat na. horen we eigenlijk niks meer van. Ja, nou ja Wikileaks is natuurlijk een uh, verhaal apart. Uh, zij houden zich bezig met uh, informatie die zeer vertrouwelijk is. Ja, en jullie en toch ook? En die vervolgens open. Nee, wij uh, pleiten voor het openmaken van informatie die al publieke informatie is. Dus op het moment dat er een uh, wet openbaar bestuurverzoek uh, ingediend wordt bij een overheid... dan is dit het type informatie dat ze ook vrij moeten gaan geven. Ja. Alleen nu zeggen we van... ga niet wachten tot een journalist of een boze burger... een keer dat verzoek indient. Uh, geef gewoon structureel al je financiële data vrij. <coughs> en dan, uh, ja, dan heb je ook een stuk minder vragen, zal ja. ik maar zeggen. Oké, okay. wanneer is uw visie volbracht? Waar staat u over vijf jaar, hoopt u? Nou, als wij over vijf jaar 90% van alle overheden in Nederland... in het systeem hebben, dan uh, zijn we in Europa koploper. En dat zou voor ons, euh, nou ja, ik denk dat we dan heel goed gepresteerd hebben. We hebben het even opgezocht op internet. Een wipkip kost ongeveer 1500 euro. Ja, Oké, okay. nou, dan zat ik niet eens wel heel gek naast. Nee, precies. Dankjewel, Lekslaghuis van Hek de Overheid. Graag gedaan.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 Lady Gaga schrijft haar eigen teksten en ontwerpt haar eigen kleding en videoclips. En niet zonder succes. Ze is de best verkopende en meest invloedrijke artiest van dit moment. Een portret gemaakt door Roy Higgins. Ze rookt, drinkt whisky op het podium... en doet net alsof ze met haar vrienden wat aan het jammen is. Ook al treedt ze op voor tienduizenden fans. Ze is slim, geraffineerd en zich altijd bewust van haar imago. Haar videoclips zijn briljant. Ze is origineel, alhoewel... Je moet niet vergeten van Madonna dat het een vrouw was en Lady Gaga ook. En wat, wat ze beide hebben, is dat ze dus als vrouw alle aandacht claimen, alle aandacht naar zich toe trekken, daar ook sterk in zijn, geen slachtofferrol op zich nemen en een hele uh, actieve, zelfstandige houding uitstralen. Hoogleraar populaire cultuur aan de Erasmus Universiteit, Lisbeth van Zonen. Dat was voor Madonna was, dat was relatief nieuw, uh, was vooral voor jonge meisjes ook een enorm voorbeeld. Van je kon zijn zoals Madonna was, zonder dat daar enorme straffen, zeg maar, symbolische straffen op stonden. En uh, dat, dat gaat gepaard met een waardering voor alternatieve levensstijlen, voor alternatieve keuzes. En uh, uh, vooral de boodschap aan meisjes, en dat is wat Lady Gaga eigenlijk ook impliciet doet. Van je hoeft je helemaal niet te conformeren, uh, je kunt zijn wie je bent. En uh, uh, dat levert ook allemaal leuke dingen op. De vergelijking met Madonna wordt al gemaakt. Ook Lady Gaga teert op een combinatie van imago, mode en muziek. Lady Gaga had een veel kortere weg tot beroemdheid. Binnen drie jaar veroverde ze de wereld. Maar ook dat hebben we in de popmuziek eerder gezien. Zoals bij Britney Spears. Alleen in de zin dat het allebei jonge vrouwen zijn die heel snel beroemd zijn geworden. Um, Lady Gaga is meer in controle over haar eigen imago dan Britney Spears ooit geweest is. En wat het tragisch aan Britney Spears is dat toen zij kindster af was dat ze eigenlijk als enige mogelijkheid zag... om als volwassen artiest gerespecteerd te worden... om, dat weg, om die weg van die traditionele seksualisering op te gaan. En daar, daar heeft ze wel iets wat gespeeld met een kus met Madonna... en uh, wat alternatieve stijlen. Maar dat is toch een hele voorspelbare stereotype seksualiseringsroute geweest die haar zelf niet goed bevallen is, overduidelijk. En daar zit wel een groot verschil in met Lady Gaga... die die traditionele stereotypen van seksuele vrouwelijkheid... echt zodanig opblaast dat ze ook weer belachelijk worden. Zij lijkt wel op Madonna. Madonna had altijd alles compleet in de hand. En die heeft haar eigen carrière gestuurd. Tom Terbocht, bijzonder hoogleraar, popmuziek en jeugdcultuur... aan de Universiteit van Utrecht. Britney Spears was een kindster die op een gegeven moment in de problemen kwam... Lady Gaga is veel meer in control. En ik denk eerlijk gezegd dat haar carrière meer op die van Madonna gaat lijken... dan op die van Britney Spears. Lady Gaga is gefascineerd door Andy Warhol... die op zijn beurt gefascineerd was door producten. Ook Lady Gaga maakt graag reclame voor allerlei producten in haar videoclips. Haar grootste hit, Bad Romance, zit er vol mee. Ze maakt reclame voor wodka... High-tech, koptelefoons, maar ook voor een datingsite, telefoonbedrijven en een biermerk. Nu is dat niet zo bijzonder. Veel popsterren doen dat tegenwoordig. En toch tekent het Lady Gaga. Ja, als je ziet hoe ze het doet, dan is het zeker een slimme zakenvrouw. En uh, het is een imperium wat ze in hoog tempo bouwt, maar waar ze wel zelf uh, controle over heeft. En dat is voor een jonge vrouw als zij is. Dat is een beetje speculatie over hoe oud is ze nou echt. Maar uh, ze is zeker niet ouder dan 30. En dat, uh, dat is een enorme prestatie en dat is ook een van de bewonderenswaardige kanten van haar. Ze gebruikt het geld en investeert in zichzelf. Het is een echt bedrijf en Lady Gaga is de slimme zakenvrouw daarachter. Al zegt ze zelf dat ze het allemaal doet voor de kleine monstertjes. De little monsters, zoals ze liefkozend haar fans noemt. Ja, ik geloof dat dat authentiek is. Uh, ik denk dat het zelf ook iemand, dat het een beetje een buitenbeenachtig kind geweest is. Wat, wat al bijzonder was. Uh, die zal ook wel eens geplaagd zijn op de middelbare school. En het leuke is, wat Lady Gaga zo bijzonder maakt... is dat aan de ene kant buiten gewoon veel glamour omheen zit. Het is dus, uh, theatraal. Gootse gebaren, uh, ik ben beroemd, ik wil de beroemdste ooit worden. Aan de andere kant is er nog steeds het buurmeisje... wat vroeger rare jurk aan deed en op de piano speelde. En haar boodschap is steeds, wees gewoon wie je bent. Ook al ben je niet moeders mooiste, of misschien wel. Of ben je dit of dat, wees wie je bent, want je bent een mooi mens. En, dat, en ik eerlijk gezegd, ja, dat kun je één keer zeggen en twee keer zeggen. Maar als dat vals is... Dan, dan, dan hebben mensen op een duur toch wel in de gaten dat het gewoon een act is. En ik geloof daar bij haar niet. Ik denk dat het authentiek is. De hamvraag blijft. Weten we over vijf jaar nog wie Lady Gaga was? Draaien ze haar muziek dan nog op een tienerfeestje? Dat wordt de echte test. Ja, ja nou, dat denk ik wel. Die hits zijn gewoon zo goed. Het is heel catchy, het is heel dansbaar. Dus een aantal van die dingen zullen gewoon, gewoon altijd gehoord blijven op feestjes. Dat hoort u morgen in Lady Gaga. De droomkoningin van de popmuziek. Het fenomeen Lady Gaga onder de loep genomen door Roy Hickens. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... goedemorgennederland.nl Straks de Overdatum Eetclub. Omdat eten veel langer goed blijft dan we denken. Eerst nu het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. PVV-medewerker Sam van Rooij is ontroostbaar... Hij is op non-actief gesteld door zijn eigen geliefde PVV. Hij vond er een thuis, een warm bad. En hij was loyaal, deed zijn stinkende best en deed er alles aan... om grote Geert te laten zien dat hij op een proactieve wijze... voor de goede zaak streed. En nu is hij aan ijvert en onder gegaan. Sam had een paar moslima's in boerka gefilmd... op het internet gezet en daar een tekst boven geplaatst. Deze tekst ging zo. Opeens kwam dat tuig langslopen, dus besloot ik ze maar gelijk te filmen. Of moet ik het normaal vinden dat mijn rust in Scheveningen wordt verpest... door dat soort geïmporteerde achterlijkheid van de islamitische zandbak? Dit ging de PVV veel te ver en van Rooy werd standepedig gewailleerd. Hij begreep er niets van en in paniek ging hij naar grote Geert. Snikkend stond hij voor Wilders en met grote verbaasde ogen vroeg hij... wat heb ik verkeerd gedaan, ik heb alles voor u gegeven... en slechts uw boodschap verkondigd. U heeft toch ook gezegd dat we Nederland kwijtraken... aan de massa-immigratie, aan het Marokkaanse tuig? U heeft toch ook gezegd dat Israël een oase is... in een woestijn van achterlijkheid, vanwege die woestijnideologie? U heeft toch ook voorgesteld om vrouwen met een boerka... twaalf dagen op te sluiten? En je stopt toch alleen tuig in de gevangenis? U vindt islam toch ook fascistisch en nazistisch? U vergeleek zelf de Koran met mijn kamp... en het islamitische stemvee, de, kopvol de taks, de tsunami van islam. Ik heb het allemaal van u geleerd, meneer Wilders. En nu word ik geschorst. Waarom? Zeg me waarom, mijn grote blonde leider. Wilders luisterde geduldig en met mededogen naar hem. Hij legde zijn hand op Sams schouder en keek hem diep in zijn betraande ogen. Wilders zei... Het spijt me, Sam, maar je mist één code die nou eenmaal essentieel is binnen de PVV. Als je die code niet in acht neemt, kun je niet functioneren binnen mijn beweging. Sam keek diep verdrietig naar zijn baas op. Wat dan, meneer Wilders, zeg het me, wat dan? Read my lips, Van Roy. en knoop dit voor altijd in je oren... als je tenminste ooit nog wilt slagen binnen de Partij voor de Vrijheid. Sam van Rooij klaarde meteen op naar deze onverwachte opening voor de toekomst. en zag zichzelf opeens weer staan tussen zijn grote helden. Brinkman, Graus, Fritsma. en natuurlijk de grote leider zelf. Hij keek in opperste concentratie naar de mond van zijn baas. en nam de les diep in zich op. Als in slow motion zag en hoorde hij Wilders tegen hem zeggen. Nuance van Rooij, nuance. Ja, ja. Morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. We don't know why.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 Again, zoals we het zelf uitspreken. Splendid was dat uit Den Haag. Het is negen minuten, acht minuten voor half elf. Heeft u nog een krop verlepte sla in de ijskast liggen? Of twijfelt u aan die hamburgers die nog over zijn van de barbecue? Nou, gooi het niet in de vuilnisbak. Maar neem het mee naar MediaMatic in Amsterdam. Want daar start vanavond de overdatum eetclub. Goedemorgen, Willem Veldhoven, directeur van MediaMatic. Um, ja, die datum staat er toch niet voor niks, op? Nee, die datum staat erop. Uh, om u te waarschuwen dat u beter uw neus moet gaan gebruiken als die datum nabij komt, maar niet om u te vertellen om prima eetbaar eten weg te gaan gooien. Oh, die datum is meer een indicatie? Die datum is natuurlijk een indicatie. Als u die hamburgers uh, in de zon hebt gelegd, dan zijn ze lang voordat de, de datum er is, zijn ze al bedorven. Ja. En, en als u ze in de vriezer gooit, dan kunt u ze veel, veel langer bewaren. Dus het hangt van de bewaaromstelling, dat is dan de reden af en wat voor product het is. Overigens gaan wij vanavond niet koken met uh, onduidelijk gehakt. Dat, uh, <laughs> Dat nee. gaan we echt niet aanraden. Nee, wat, wat wel dan? Nou, bijvoorbeeld over om groente. Ja. Er wordt heel veel groente weggegooid in Nederland omdat het niet meer zo mooi glimt of dat er een drop zit. Ja. Als, een, als, een, als een mango een, een, een bruine plek heeft, dan, uh, dan koopt niemand er meer en dan gaat hij de vuilnisbak in. En zo gooien wij per Nederlander meer dan 100 kilo eten weg. Het is, ja, het is een initiatief tegen de verspilling eigenlijk. Dus ja, het, is, het hoort bij onze tentoonstelling Pies de Résistance, bij MediaMatic is een tentoonstelling over verzet, en verzetverhalen. En verzet begint eigenlijk altijd bij dat moment waarop je even weer zelf je hersens gebruikt. Ja, ik denk, ja. ja, die datum staat hier wel op, maar volgens mij is deze yoghurt toch prima. Ik ga hem even proeven. En lekker opeten in plaats van weggooien. Ja, Nou, toch in denk ik ook moment al... Van, ja. Neem je eigen beslissing. Ja, nou, die eigen beslissing neem ik wel. Uh, maar dat is ook vaak als ik twijfel. Want dan staat er bijvoorbeeld... Uh, moet je, tenminste houdbaar tot drie dagen na. Nou, dan sla ik aan het rekenen en dan kom ik er niet uit. En dan ga ik toch twijfelen en denk nou, weg ermee. Ja, nou, wat we wat willen, willen, willen aanmoedigen is dat je weer wat meer kennis daarover hebt. En dat je durft op je neus en je ogen te vertrouwen. Ja. Want ja, als jij denkt ja, ik zou het te rekenen, maar het ziet er eigenlijk lekker uit en het ruikt ook prima. En dan kan je het eigenlijk in alle gevallen gewoon opeten. Ja. En dan, dan, bedoel ik niet dat je rauwe kippenpoten moet gaan lopen eten. Of nee, dat is, maar, weer, dat is ook weer, een ander uitvoering. Maar uiterste. bij zuivel en brood en ik gaan we bijvoorbeeld oud brood gebruiken. Ja. En dan gaan we een heerlijke soep mee maken met lekkere kruiden erin en bouillon van garnalenschillen. Croutons. Worden, worden. het Dat oude, oude wit, witte brood, brood wordt de croutons, Sorry. Nee, nee, het wordt broodsoep. Broodsoep? Ja. Oh. Heel lekker. Ja. En, en, en wat gaan jullie verder voor lekkers maken? Ah, we gaan uh, vanavond uh, om een uur of vijf even met de, met de fiets naar de Albert Cuyp kijken wat er nog rond uh, slingert als de markt dicht is en daar gaan we dan salade mee maken en een lekker toetje. Ja. En uh, kijken of er nog wat kruiden zijn waar we de zaak mee kunnen opvleuren. Hoe zit, het, uh, hoe zit het met de belangstelling? Is, loopt het storm? Ja, het is vanavond helemaal vol. Um, maar we gaan het elke week doen, de hele zomer. Ja. Uh, verder zijn we bezig met een kookboek voor overdatum eten. Want je kunt niet altijd hetzelfde ermee doen. Hè? Als je een oud worteltje hebt, wat helemaal zo rubberachtig geworden is. Je ja. kent het wel, dat mm -hmm. vergeten worteltje. Ja, dat moet je niet proberen met een dipsausje bij, de, bij, bij, bij een borrel te serveren of zo. Dan moet je lekker in de groentebouillon gooien. Uh, en zo heb je, heb je allerlei manieren van als iets kakelvers is. Ja, bijvoorbeeld heel vers vlees kun je rauw eten. Daarna wordt het toch maar beter om het in de pan te gooien en dat geldt voor heel veel etenswaren. Dus een overdaad kookboek waarbij je kunt leren hoe je superlekker kunt koken van dingen die al wat langer liggen. Ja. En dat allemaal tegen de verspilling en, en ook gaan we gewoon. Een... Leren. Ja en ook onze, uh, uh, onze neus en uh, ja en zo gaan we de, uh, gaan we, gaan we hopelijk weer in de cultuursector de bezuinigingen... ook een beetje overleven. Oh, <laughs> daar gaat het om. Ja hebben we hebben natuurlijk net als de publieke omroep te maken met enorme bezuinigingen de ja. komende jaren. Dus we moeten ons gaan richten op, uh, op manieren die uh, financieel slim zijn. En Creatief, in ieder geval. Meer ja. weggooien en meer gebruiken. Dank u wel. Willem Veldhoven, directeur van Mediamatic. Gaan wij tot slot van deze uitzending nog even naar Nijmegen... want daar zijn vanochtend 42.000 wandelaars begonnen aan de Vierdaagse. Tot en met vrijdag volgt onze wandelreporter Fons de Poel dit evenement. Fons, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. De eerste dag, ook wel de dag van Elst genoemd... gaan de wandelaars ja. vanuit Nijmegen in noordwestelijke richting... en vanaf 4 uur vanochtend kon er worden gestart. Ik neem aan dat iedereen een poncho bij zich heeft... Ja joh, we hadden allemaal rekening gehouden met, uh, ja, laten we zeggen, met een met, met, kletsnatte vierdaagse. Hè, van Erwin Kool tot Piet Paulusma en Helga van en hoe ze ook allemaal mogen heten. Inclusief wijzelf. wij zelf. We hebben natuurlijk barre voorspellingen gedaan. En dat betekent, een of andere depressie die ons zou bereiken, die is richting Duitsland gegaan. Met als gevolg dat ik nu in een werkelijk zonovergoten en hartstikke sfeervol el uh, sta. Het is zoveel leuker als het niet regent kan ik je verzekeren. Want, ja, dat maakt of ja. breekt het toch wel, hè? Ja, kijk, voor televisie is drama altijd leuk. Hè? Dat zal ik niet uh, verhullen. Maar uh, voor die wandelaars is het natuurlijk heel prettig... omdat je als het echt regent, en zeker met slagregent... dan loop je echt in jezelf gekeerd... terwijl nu de zaak letterlijk opengebroken is. En dat merk je aan alle kanten. Het is heel erg gezellig bij deze vierdaagse. Ja, wat, wat valt je op dit jaar, zo op deze eerste ochtend? Nou ja, uh, het, het is natuurlijk een, een, een, een gebeurtenis... die elk jaar dezelfde trekjes heeft, laten we zeggen... Uh, een feest van herkenning, een reunie. Het is een, er hangt heel veel traditie in die vierdaagse uh, verbroedering. Er zijn hier tientallen, misschien wel honderden huwelijken uit deze wandelmarspoort gekomen. Dus heel veel dingen kom je elk jaar weer tegen. Het is moeilijk om te typeren wat nou afwijkt van het vorige jaar. En meestal heeft het dan toch te maken met het weer. Uh, en ja, dat, dat, dat optimisme, die vrolijkheid. Die gemeenschappelijke afspraak van 42.000 mensen om er iets leuks van te maken. Dat is zo ontzettend aanstekelijk. Ik bedoel, waar maak je dat nog mee? Hè? We zijn toch af en toe wel een beetje chagrijnig met elkaar in dit land. En, uh, dit is het vrolijke tegendeel daarvan. Het ja, en terugkerende vraag is dan ook altijd... waar hebben die mensen allemaal zin in... om vier dagen lang met z'n allen zo'n enorme afstand te wandelen? Er is zelfs iemand die voor de 48ste keer meedoet, had ik begrepen. Er uh, is iemand die voor de, uh, voor de 64ste keer meedoet. Ja, <laughs> dat is meneer Van der Lans uit Nijmegen. Uh, een man van 79 uh, jaar... Uh, hij begon op zijn vijftiende aan de Vierdaagse in 1947. Daar ben ik slecht in, in hoogst rekenen, maar dit lijkt mij te kloppen allemaal. Ja hoor, klopt ongeveer. En uh, die man is de levende recordhouder. Het echte record staat op naam van een uh, mevrouw uh, van wie wij nu de naam ontschieten, die niet meer leeft. Maar die heeft de Vierdaagse ooit 66 keer uh, gelopen. Maar het zit erin dat deze Van der Lans, die buitengewoon vitaal is. Gisteren hadden we in de uitzending: hij tafeltennis nog, hij golft nog. Het is echt het prototype van de vrolijke en tanige vierdaagse veteraan. Het zit er dik in dat deze man dat record gaat overstijgen. Want hij is gewoon van plan om zelfs uh, uh, de 70 Vierdaagsen te gaan halen. Nou, dan, Zo, dan, ja. dan verdien je ongeveer in, in, in Nijmegen en de omgeving een standbeeld. Dan ben je, je ons denk ik. Ja. Ja. Er zijn ook veel senioren hè, die deelnemen. Is dat niet een beetje zwaar voor hen? Nou, nee, want. Je, het zijn niet allemaal senioren die je hier ziet. Ik geloof dat wij op weg zijn allemaal ouder te worden. En er worden hele vitaliteitsprogramma's ingericht om daar rekening mee te houden. Maar als je hier rondkijkt, wat voor senioren hier rondlopen... dat zijn, dat, dat zijn ontzettend veel zeventigers en tachtigers die meedoen. En als je die mensen vraagt, hoe, hoe ziet jouw leven eruit? Ja, die, die, die zijn lid van allerlei clubs. Hun agenda's zitten vol met bridgeavonden. Het zijn, het zijn mensen die zich nog volop in dat leven bewegen. En in die zin... Ja, een schitterend voorbeeld van wat ons in de golf van vergrijzing uh, te wachten staat. Laten we ons best doen om zo gezond mogelijk die uh, ja. ouderdom te bereiken. En dit zijn prachtige voorbeelden daarvan, vind ik. Oké, okay, dankjewel Fons. Jij bent de komende vier dagen uh, weer met bijzondere verhalen van gewone mensen. Ook op de televisie, hè? Ja, vanavond weer, hè. Om uh, vijf voor half acht, Nederland 1. Het gevoel van de Vierdaagse. We spreken je morgen weer. Okay. Fons de poel. Dag. We zijn aan het einde gekomen van deze KRO. Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma... op www.kro.nl. En zometeen na het nieuws... Prem Radakishoen met Premtime. Goedemorgen Prem. Waar ben je vandaag? Goedemorgen Karel Johan. Luisteraars, u hoort dat is dus wind. We staan in een. Soms luisteraars ben ik zo blij dat ik dit programma mag maken. Ik sta tegenover een prachtige jonge dame, een student die gaat meedoen aan de race. Dat is Alinda Nijhoff, coureur van de Solarcar. We staan in een windtunnel in Flevoland, in Markenesse. En daar wordt een auto getest met 120 kilometer per uur gaat het allemaal erdoor. We gaan praten over het nut en de noodzaak en de onzin van zonne-energie en schone-energie en autoraces. En uh, het, het, waar ik me ontzettend op verheug. Ik ben benieuwd of of boven de windtunnel herrie uit kunnen komen. Maar iemand wiens stem u zeker in alle rust gaat gooien, is Ewoud de Jong met het laatste nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. De aandelenbeurzen in Europa tonen vanmorgen een licht herstel. Vanaf de opening stonden ze in de plus. Door de schuldencrisis in Griekenland zitten de beurzen al enige tijd in zwaar weer. Gisteren nog daalde de AIX met 1,9% naar de laagste stand sinds september vorig jaar. In Middelburg heeft de politie in de zoektocht... naar de dader van een dubbele moord een begraafplaats afgezet. Die ligt vlak bij de woning waar de politie vannacht een dode vrouw van 55 vond. Haar man van 59 overleed later in het ziekenhuis. De dader is volgens de politie een bekende van het echtpaar. KPN maakt het gebruik van smartphones duurder. Hoe meer internet wordt gebruikt, hoe hoger de kosten. KPN is het eerste mobiele telefoonaanbieder die dat doet... Door het stijgende gebruik van smartphones en apps neemt het bel- en sms-verkeer af... maar neemt het dataverkeer toe, waardoor aanbieders inkomsten mislopen. Met nieuwe abonnementsvormen wil KPN dat tegengaan. En het treinverkeer van er naar Schiphol ligt stil... omdat de Schiphol-tunnel vol met rook staat. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Dns verwacht dat er tot 12 uur geen treinen naar Schiphol rijden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En Dit is de anwb verkeersinformatie met een lange file op de A2 naar Amsterdam. Daar staat tussen Breukelen en Opkoude 8 kilometer door een ongeluk. Bij Opkoude zijn drie rijstoken afgesloten. Verkeer in de regio Utrecht kan het beste omrijden via Hulpsum over de A27 en de A1. U heeft dan het nieuws kunnen horen: van en naar Schiphol rijden geen trein op last van de brandweer. Treinreizigers moeten rekening houden met meer dan een uur vertraging. Dit is Radio 1, NTR, Premtime, Premradacition. Nieuwe, schone technologie om een auto op te laten rijden, dat is de droom. Vanaf 1987 worden de World Solar Challenges in Australië georganiseerd. Wedstrijden van auto's op zonnecellen. Vandaag wordt hier, in de windtunnel van het ruimte- en luchtvaartlaboratorium in Markenesse, de solarcar van de TU20 getest. Gekeken wordt hoe de energie zo optimaal en efficiënt mogelijk ingezet kan worden voor de aandrijving van de auto. Maar luisteraars, wat hebben we er nou aan? Is dit nog goed voor Nederland, Europa, de wereld? Of is dit een spelletje voor studenten en andere vakidioten? Hebben we nou iets aan die solar races en levert het onze economie wat op? Wat vindt u? Gaat het nog in ons leven gebeuren... dat de auto niet op benzine rijdt, maar puur op zonne-energie? Of moeten we maar stoppen met deze verspilling? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primetime. Het ziet eruit als zo'n spuitkabine, luisteraars, die u wel eens hier hebt gezien. Zo'n grote container, zeg maar. Dan uh, is het een heel gladde vloer, gladde muren. Aan het eind is, ja, zoals u wel in die James Bond-films ziet, zo'n groot uh, uh, uh, ja, metalen pijpen. Wat zei je Alinda? Ik noem het een ventilator. Ja, een grote ventilator. En daar midden, in, in zo'n prachtig uh, wit ding, zit er een rood autootje, of althans autootje, het lijkt een beetje op een halve katamaran, met van boven helemaal zwart bedekt met zonnepanelen en zo net vlak voor de uitzending waren ze bezig om met plakband, ja hoort het goed, met plakband het af te plakken, maar voordat ik weer allerlei onzin uitkram, Alinda Nijhoff, je bent coureur van de Solacar. Uh, Eén voor de duidelijkheid, dat project van de TU Twente, het Solarteam, wat is dat precies? Nou, dit is een project waarvoor wij anderhalf jaar onze studie stilleggen. We zijn in september 2010 begonnen. Zijn we zijn begonnen met het ontwerpen van de auto. Vervolgens was de bouwfase van de auto en zoals jullie nu zien is het de testfase aangebroken. En dat houdt voor ons in dat wij op vliegveld Twente aan het testen zijn, maar ook hier in de windtunnel van BMW staan om te testen hoe de aerodynamica ervoor staat. Oké, okay, daar neem ik aan dat jullie allemaal technici zijn, dus wat studeer jij? Ik studeer international management. Ja, Zo'n nutteloze studie. Maar hoe zit dat dan in het team bij elkaar? Nou, ik zie dat een beetje anders. We hebben namelijk een team van 18 studenten, waarvan uh, 10 techneuten. Maar we hebben ook een communicatieteam en een managementteam. Want het is een project wat we helemaal zelf organiseren. Dus we een begroting rondkrijgen van meer dan een miljoen. Daar hebben we toch ook meer voor nodig dan alleen maar techneuten. Oké, okay, uh, maar jij bent ook de chauffeur, je bent coureur. Ja. Dat klopt. Nou, je bent, uh, nou, ik ben luister ongeveer 1,80. Dus ik schat dat jij 1,66 of 7, 7. Hoe lang ben je? 1,63. Oké, okay, 1,63. En dan ga je, ben je gekozen op je lengte en je tengerheid om in dat, in dat auto te, te kunnen zitten. nou Lengte speelt inderdaad een uh, belangrijke rol. Want hoe kleiner iemand is, hoe kleiner de auto gemaakt kan worden natuurlijk. Daarnaast denken mensen vaak dat ook het gewicht een belangrijke rol speelt. Dat is niet zo, want iedereen wordt aangevuld tot 80 kilo. Dus uh, dat, <laughs> dat speelt niet mee. En de auto is van binnen weinig comfortabel. Want zo net werd het dak opgetild en dan klim je erin. Maar als jij erin zit en er gebeurt iets, hoe, hoe kom jij uit die auto? Ik kan zelf de canopy, zeg maar waar je met je hoofd in zit, kan ik omhoog duwen en dan kan ik eruit klimmen. Okay. Wat zijn die zwarte dingetjes die erop. Luister op de website kunt u een fotootje zien van de auto. Het, het is bedekt met een soort ja, zwarte, zwarte plakjes, riepjes. Wat zijn dat? Dat zijn de zonnecellen. Serieus? Ik bedoel het hele paneel hierbovenop. Ja, dat hierboven ja, ja. ja, zijn allemaal zonnecellen. En waar komt? Zes vierkante meter. En wa waar komen deze zonnecellen vandaan? Wij hebben ze uit, uh, uit Amerika. Het zijn de beste zonnecellen. Het zijn uh, silicium zonnecellen en... Uh, Voorgaande races werd er ook wel vaak gallium gebruikt, dat is een uh, stuk duurder soort. Alleen daarvan is de oppervlakte beperkt tot uh, drie vierkante meter en wij gebruiken nu dus toch zes vierkante meter van het iets goedkopere soort. Okay, om het simpel te maken, deze panelen vangen de zon op, daarmee krijg je energie om die auto aan te drijven en daarmee kan je dan heel hard gaan rijden. Klopt, helemaal. Oké, okay. en wat, hoe hard kan die auto? Uh, maximaal 145 km per uur. Wauw, oké. Okay. En wat heb ik nou als gewone Nederlandse belastingbetaler. die via he, he, jullie de studie allemaal financiert. via ons belastinggeld. wat hebben wij eraan? Nou, de ontwikkeling van duurzaamheid. ontwikkeling die niet alleen op zonne-energiegebied. maar ook de aerodynamica. en alles wat daarmee getest wordt en ontwikkeld wordt. is natuurlijk heel belangrijk voor de toekomst. Ja, maar goed, geen mijn kok, Dit vind ik zo een Riedel. wat heeft, wat heeft Nederland prime primtime? Nou, iedere dag verlicht ik u. en laat ik u nadenken. Vetterwerk, werk hoop het zak aan het vullen. Dus als je echt kijkt naar lange termijn. wat hebben we eraan? Nou, goed, onderzoek, dan moet je het toch met me eens zijn dat het heel belangrijk is. En daar hebt u misschien niet volgend jaar direct wat aan, maar op een langere termijn zult u daar zeker wat aan hebben. Maar ze zijn al vanaf 1987 bezig met die zorgcellen. Kom op, dat is al langer dan, wel 30 jaar. Uh, uh, of kan ik niet eens tellen, ja, dat zijn 25 jaar. Wat hebben we eraan? Nou, u ziet nu steeds meer zonnepanelen volgens mij overal, ook op daken van huizen. En daarvan is de kwaliteit natuurlijk enorm omhoog gegaan. En waar het misschien nu vorig jaar silicium nog een maximaal rendement had van bijvoorbeeld 18 procent, ik noem maar wat, is dat nu alweer boven de 20 procent. En die ontwikkeling die gaat steeds door. En door zo'n race wordt het juist gestimuleerd om dat aan te moedigen. Oké, okay, nu, nu tot, tot slot nog, ik zag zo'n zo net met plakband in de weer. Kunnen jullie uh, met al jullie miljoenen investering niet gewoon een beetje behoorlijke plakband hebben? Nou, daarom is het ook geen plakband, maar noemen we het ook wel aerotape. En dat is dus een hele goede tape wat uh, ja, goed is voor de stroomleiding. En alle kieren maar weg te werken, zodat het allemaal optimaal, uh, optimaal is. En dat materiaal is dus ook ontwikkeld door al die technologische... Dus het is dus niet gewoon een simpele plakband? Nee, het is echte aerotape. Niet bij de blokker te koop. Oké, okay. nou, als je nu... Wanneer, wanneer vertrekken je naar... Uh, uh, wanneer begint de race? Wij gaan uh, 31 augustus gaan we naar Australië toe. De auto die vertrekt al iets eerder en uh, 16 oktober is de race. Dat is de verjaardag van mijn oudste dochter. Die wordt dan uh, even kijken, 25 jaar, dus dan moet je maar zorgen. Uh, hoeveel Nederlandse teams doen mee? Twee teams zijn er. Ja Jij, jullie en? En uh, uit Delft is ook een team. Oké. Okay, en wie gaat winnen? Ja, wij natuurlijk. Ja, eerste? Wij gaan er in ieder geval voor. Oké, okay, we bedanken één aanspraak. Als je wint en je komt terug in Nederland, dan kom je weer even in de bus. Beloofd. Oké, okay, hartstikke bedankt. Luisteraars, u weet het, er is maar één liedje wat je hierop toepasselijk kan zeggen. Want waar zijn we zonder de zon? En de Beatles zongen er al over in de jaren zestig. We zijn dus in Markenesse. U kunt hier niet langskomen, want het is een beveiliging. En je moet een paspoort hebben om al dat soort dingen te doen. Maar u kunt natuurlijk wel bellen met 0800-1121. U kunt mailen naar primtimeapenstaart-ntr.nl En de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1. Ik kan het niet doen op zonne-energie. Maar Jens Hegeman, je bent techniek En de woordvoerder van het Solarteam. Waarom is dit zo belangrijk voor Nederland dat we eraan meedoen? Nou Prem, wat wij als Team Twente onder andere doen... is het leggen van verbindingen tussen de overheid, het onderwijs en heel veel bedrijven. En de ontwikkelingen die bij die bedrijven en bij ons Team plaatsvinden... die zijn natuurlijk wel weer erg voordelig voor het Nederlandse bedrijfsleven. En die innovatie kunnen we gebruiken om de Nederlandse concurrentiepositie weer te verbeteren. Maar dat is allemaal blabla, bla. geef een concreet voorbeeld. Nou goed, een uh, concreet voorbeeld is dat wij met onze zonneauto op moment hebben uitgerust met een speciale nanotechnologie. Dat is een nieuwe coating uh, die uh, de oneffenheden in het oppervlak moet opvullen. Is en dat, dat gemaakt is, door Axonobel? Dat wat? is niet gemaakt door Axonobel, het is in dit geval gemaakt door een Engels bedrijf. Dus maar, dat geld gaat ook niet naar Nederland? Dat, dat gaat uiteindelijk bent... naar Nederland, met de Europese Unie uh, profiteren er natuurlijk allemaal van. Oké, okay, maar dus een Engels bedrijf gespecialiseerd in die coatingen en dat gaat allemaal ook weer die ruimteindustrie in en, en dat, dat, dat, dat komt later zeg maar in... Op dit moment zijn ze het ook aan het uh, testen op uh, vliegtuigen van EasyJet. En ze hebben daar al eerste resultaten van 39% luchtweerstandsvermindering. En dat gaat dus direct weer bijdragen aan een luig, lager uh, brandstofverbruik. En het wordt dus goedkoper om te vliegen en het wordt duurzamer. Ja. Oké, okay, Barbara van der Klis, bij eindredacteur en regisseur... die is een, een, een alfa meisje, dus die weet niet wat nanotechnologie is. Nou, nanotechnologie is uh, wat je moet voorstellen... als je onder een microscoop gaat, uh, gaat kijken. Dan uh, kun je nanodeeltjes zien. Uh, nano is uh, een 10 tot de macht min 9, oftewel helemaal niks. Ja. Ja. En, uh, nou goed, die technologie is zo klein dat het op een hele kleine schaal wel doorwerkt... maar niet zichtbaar is voor het menselijk oog. Oké, okay, wat studeer jij? Ik studeer technische bedrijfskunde. En wat hebben we daaraan als je nu afgestudeerd bent en dit project hebt gedaan... Nou, wat je aan mij straks gaat hebben, is dat uh, ik iemand ben die verbindingen kan leggen tussen technische bedrijven en de markt. Dus uh, dat uh, techniek ook wordt toegepast uh, op dingen die nuttig zijn voor de consument en die dus ook verkoopbaar zijn voor bedrijven. Want Henry Vos, u bent van het lucht- en ruimtevaart laboratorium. Uh, nou, u, u, u, de DNW. De DNW, ja. Maar trouwens, de, vanaf wanneer bestaat dit... Uh... Uh, DNW bestaat vanaf, uh, is operationeel deze tunnel vanaf 1980. Het heeft een paar jaar geduurd om te bouwen. Uh, DNW staat voor Duits, Nederlandse windtunnels. Ja, want we kunnen niet zonder de Duitsers. Uh, nee, nee, maar we willen eigenlijk ook niet, eerlijk gezegd. Uh, dit is begonnen als een samenwerking tussen de twee moederinstituten. NLR, Nationaal Licht- en Ruimtevaartlaboratorium. Mm -hmm. En de Duitse zusterinstelling, nu DLR geheten. Uh, dus dat zijn de twee moederinstituten van de DNW. Maar hoe, hoe kunnen jullie voldoende geld vinden? Want het is een duur project, heel hoogstaande technologie. Ja. Uh, maken jullie wel überhaupt winst? Uh, als geheel zeker wel. Uh, maar uh, het gaat in principe niet om winst. We zijn stichtingen zonder enig winstoogmerk. Uh, het gaat om de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar ook nieuwe, uh, zeg maar even, metertechnologieën om de industrie te helpen, uh, de Europese industrie vooral, uh, om hun, uh, zeg maar even, moderne ontwikkelingen mogelijk te maken. Dus om, voor, voor mij simpel primtaal... Prim uh, uh, als een vrachtwagen 20 kilo minder weegt... en uh, 2% beter gestroomd leidt. is... dat scheelt dat weer zoveel benzine zoveel en diesel. Zoveel brandstof, Jazeker, ja zeker. Oké, okay, nou, goh, je leert zo nog wat. Goedemorgen, meneer Kuipers. Goedemorgen, Prem. Allereerste complimenten voor de zaken die je aan de orde stelt. Want uh, oh, dat is journalistiek gezien in Nederland nogal... Uh, Meneer Kuipers, ik, meneer Kuipers, zal ik u heel ja. eerlijk zeggen... de enige reden, Anouk kwam gisteren met dit uh, idee... en omdat het studenten waren... en de studenten zelf voor hun publiciteit moesten zorgen... toen dacht ik, er is niets leukers om studenten dan een half één op Radio 1 te geven. Dus er was totaal geen verheven motief erbij. Het was gewoon omdat ik het altijd leuk vind als studenten iets doen. Dus vandaar. Ja. ja, nou ja, ze zijn hier al twintig jaar geloof ik mee bezig. Ja, maar niet Jens hoor, Jens zo, die zo ben oud ben je. Ik ben net 22, 20, dus ik was twee toen we begonnen. Ik ja. Vol met eh, met eh, zonnepanelen. Ja. Eh, ik blijf erbij dat de hele zonne-energie, dat de politiek daar absoluut niet aan wil. Want het zou een gigantische eh, downing zijn in, in de belastinginkomsten wat de olie betreft. Is dat zo, dit Kuipers? In, in Duitsland liggen de daken vol. In Duitsland zijn ze bezig met zelfs de muren aan het behangen. Ja, met uh, hele dunne uh, zonnefolie, et cetera. Daar willen we niet aan politie... Meneer Kuipers, houdt u even aan. Meneer Vos, u hebt een beetje verstand van wat er in Duitsland gebeurt op dit gebied. Um, lopen ze voor in Duitsland op het gebied van de zonne-energieontwikkeling? Nou ja, dat is natuurlijk een nationaal thema. Natuurlijk. Dat, dat, daar, daar bestaat nog geen Europese uh, regelgeving over die, die aanmoedigt om dat te doen. Maar de Duitsers lopen wat dat betreft dat denk ik zeker voor. Oké, okay, en hoe komt het dan? Waar, waar ligt het aan? Dat, dat is een ja, nationale keuze. Dat is een uh, po politieke keuze, ook vooral natuurlijk. Maar dan zou het dus wel helpen, zoals uh, die jonge studenten van de TU Twente... en nu aan de weg timmeren, en Zeker. met dit programma... dat er in Nederland wat meer bewustzijn komt dat zo'n energie wel een weg Zeker. is. Het is ook vooral het ontwikkelen van de technologie natuurlijk. Het gaat niet zozeer om dat autootje wat er nou staat. Ja, dat, dat is de state of the art. Nu, dat is wat we nu kunnen, maar het gaat natuurlijk om de mogelijkheid... om stappen vooruit te maken. En daarvoor heb je ook zo'n installatie als een windrond nodig... Om, om toch gewoon ontwikkelingen door te blijven kunnen zetten op dit gebied. Want... Meneer Kuipers ja Weet, ja, wat weet u wat we het al is? Al meneer Kuipers, meneer Kuipers, mag ik u even onderbreken? Wat ik wil zeggen, kijk, ja. uh, ik snap het al. Die Duitsers hebben een zonnecellenindustrie. Dus wat ze doen is door het vol te hangen eigenlijk een verkapte subsidie te geven aan hun industrie, dat die industrie zich ontwikkelt. En wij ja, hebben het in Nederland, Nederland niet. Wij ook in Kerkraden staan, een hele grote zonnepanelenfabriek. Ja. Ik kijk even rond de die Er uh, is een samenwerkingsverband tussen... Uh, de Duitsers en de Nederlanders. Ja, dat dus is dus een hele dus grote het... zonne-industrie hier in, uh, in Limburg. Maar de politiek verdompt het gewoon omdat... Meneer Kuipers, wat u... meneer Kuipers, zullen we één afspraak maken waar ik een beetje ja. moe van word? Zijn mensen die altijd zeggen de politiek verdompt het. Op welke partij heeft u gestemd? Er zijn genoeg partijen die een verkiezingsprogramma hadden... dat ze overal vol willen planten met zonnepanelen. Dus u als kiezer, wij als kiezer doen het niet. Heeft u op GroenLinks gestemd, meneer Kuipers? Nee, en dan zal ik okay. ook nooit op stemmen, maar wa, niet. Wat heeft u gestemd, meneer Kuipers? Dat doet er verder niet. En uh, waarom het er wel hebt, toe he? doet, meneer Kuipers, waarom het er wel toe doet, omdat ik er moe van ben dat wij, de Nederlandse bevolking, altijd maar zeggen de politici, ondertussen zijn er in Nederland partijen, die pleiten voor heel veel zonnepanelen, en daar stemmen, en, en daar stemt u zelf niet op. Bram, er zijn zoveel zaken waar de Nederlandse bevolking tegen is, wat door de politiek toch door wordt gedreven, ja, Mag ik misschien wat zeggen, Tom? Ja, wacht even, wacht even. De 22-jarige Jens, wil u wat zeggen, meneer Kuipers? Meneer Kuipers, het is zo dat de zonnecellen de afgelopen jaren enorm zijn ontwikkeld. Waar we 20 jaar geleden voor een normale installatie nog 20.000 euro moesten betalen... Kan dat, of 50.000 euro, kan dat nu al voor een kleine 14.000 euro. Dat is een terugverdientijd van ongeveer 15 jaar. Het kan al uit om de daken te beleggen met zonnecellen. En het allerbelangrijkste is eigenlijk dat de mensen zelf aangeven dat ze die zonnecellen willen gebruiken. En dan zal de regering zelf ook wel inzien dat er zo'n dus markt voor is. En dan zullen ze zelf ook... ...hebsidie gaan verlenen om dit verder te stimuleren. Maar de werkenkijpers, hield je zelf zonnepanelen? We gaan de zaak volledig nu met zonnepanelen. Dat vind ik Voor fantastisch om te horen. Een warmtepomp erbij gekocht, dat voor 10.000 euro ben ik klaar. Ja, ik vind het ja, fantastisch het om dat te horen. En ik denk ook echt dat het heel goed wel. is dat u dat gedaan heeft. Als u dat dan ook, dat, dat, dat woord zeg maar weer zou doorverspreiden naar andere mensen... dan zullen ze dat zelf ook gaan doen. Ik ken heel veel enthousiastelingen die hun enthousiasme goed kunnen overbrengen over zonne-energie. Want je bent zelf duidelijk een enthousiasteling. Meneer Kuipers, volgens Barbara bent u een sieraad voor de maatschappij... maar u moet u alleen nog GroenLinks stemmen om helemaal een sieraad te zijn. hartstikke bedankt voor het bellen. Goedemorgen meneer Hoekstra. Uh, goedemorgen Brent. Zeg het maar. Um, het gaat mij even over uh, de rendementen van de zonnecellen. Ja? Het is namelijk zo dat de, de patenten van zonnecellen... die een rendement leveren van tussen de 50, 60, 40 procent... dat die, die patenten die zijn op 10 tot 15 jaar in de handen van BP en Shell. En deze patenten worden zo uh, goed beschermd... dat het voor uh, ontwikkelaars, zeg op, maar uitvinders... Ja. bijna onmogelijk is om die... Uh, zonder uh, zonnecellen te ontwikkelen van Okay. met een rendement van 50% meneer, meneer Hoekstra, ik heb een probleem, ik heb een probleem even voor de duidelijkheid luisteraars, wat meneer Hoekstra zegt is, um, die zonnepanelen die er nu zijn, halen rendementen van 23, 24, 25% of misschien 30, 35% en 35%, dat is veel, maar wat meneer Hoekstra zegt is dat er al patenten zijn op zonnecellen die een energie, uh, rendement hebben van meer dan 50%, maar die zouden in handen zijn van Shell of BP ik heb een probleem meneer Hoekstra, geen van beide bedrijven zijn hier om dat te checken ik weet niet of wat u zegt klopt, ik kan niet verifiëren. Dus ik, ik, ik weet niet wat ik met uw informatie aan doe. Ik neem het voor kennisgeving aan, maar ik vind het. Weet, nee, niemand in de bus weet het. Ik zit even te kijken. Niemand in de bus die het weet. Dus meneer Hoekstra, we, we gaan het volgende doen. Uh, Barbara, schrijf meneer Hoekstra zijn telefoonnummer op en verlies het niet. Meneer Hoekstra, we zullen het ja. verder doen, want dan vind ik het wel een uitzending waar, als er inderdaad blijkt dat er patenten zijn. ...op duurzame ontwikkeling die tegen worden gehouden door mensen met andere belangen... Okay. ...dan vind ik het wel waard om een uitzending erover te maken. Nou, dank u wel. En uh, ik wacht op uw telefoon. Oké, okay, we schrijven het telefoonnummer en... en ik hoop dat ze het niet verliezen... ...want ze hebben al een vorige telefoonnummer verloren. Meneer Vos... Ja, voor... <laughs> ja. oké, okay, meneer Vos. Kijk, wat je dus nu wel merkt is, u bent bezig met die ontwikkeling... ...en het bleek dat het wel veel meer leeft dan wij denken. Jazeker, ja. Nee, er gebeurt natuurlijk veel meer dan, dan, dan het publiek, zal ik zeggen, ja. kan zien. Maar veel ontwikkelingen zijn ook niet altijd uh, succesvol. En, en we zitten nu gewoon in een fase, zeker met zo'n windtunnel, dat je, dat je nieuwe dingen uitprobeert. Uh -huh. Dat wil niet zeggen dat het altijd succes oplevert. Dat is nog eenmaal wetenschap, dus om wetenschap op, vooruit komt. Ja. Uh, In dit geval uh, is het natuurlijk wel een eindproduct die in de tunnel staat. Zo ja. zullen we maar zo zeggen. Uh, maar dit is ook uh, het, uh, het prototype voor de volgende keer. Zo moet je het ook zien. Ja, en een zonneauto is natuurlijk een goed voorbeeld van een geslaagd prototype, wat in ieder geval markttechnisch goed is neergezet. Want heel Nederland weet van het bestaan van de World Solar Challenge. Wij zijn ook bezig om dat uh, goed bij de gewone mensen te brengen en begrijpbaar te maken. Ze hebben bijvoorbeeld een applicatie gemaakt... die gratis is voor iedereen om te downloaden... zodat ze een zonneauto ook echt kunnen volgen... tijdens de wedstrijd in Australië. Je bent echt goed, man. En daarmee willen we echt die zonneauto... die zo ver van ons bed lijkt... een beetje dichterbij krijgen voor iedereen. Zodat ze later ook denken van... die jongens zijn echt ergens mee bezig waar we wat mee kunnen... en die moeten we steunen. Luister, als weet dus heel soms denk ik... wat ben je toch een oude, domme man, Prim? Want als ik dit zo hoor... Dus Jens, laat maar raden. Jullie hebben een website. We hebben een website, we Jullie hebben Twitter, flitteren. we hebben een applicatie, we hebben alles. We hebben alles Facebook, brand. Hives, al die dingen. Alles, ja. En, en je zorgt dus dat je op deze manier, dus je, je, als ik een, een van die moderne smartphones heb, een blackberry of wat, wat kan ik dan doen? Dan kan ik dus een nou, applicatie... je kan een applicatie gratis downloaden en daarmee kun je de auto live volgen. Dus je krijgt de snelheid die we rijden, je krijgt de weersvoorspellingen die we gebruiken, je krijgt de positie van onze auto. Zou je dus auto? nu ook de windtunnel test kunnen zien? Nou, op dit moment werkt het dus nog niet, omdat we niet maar, aan het rijden zijn en we ja. hebben geen GPS-data erbij. Maar eigenlijk zou het wel theoretisch kunnen, ja. Je ja. zou gewoon kunnen zien wat die auto daar aan het doen is. En wat je, dus heel slim doet, wat je dus heel slim doet, is dat je via alle moderne telecommunicatietechnieken dat ding onder aandacht brengt, waardoor je zeg maar, het, het, het, waar vroeger het echt maar voor een kleine groep was, je het nu massaliseert. Ja, klopt. Het was inderdaad, voorheen was het echt een, een soort niche... voor uh, mensen ja. die technisch geïnteresseerd waren. We willen het breder trekken. Dat mensen die dus niet de, de, zo diep in die techniek kunnen graven... wel gewoon begrijpen waar het om gaat. En wat er belangrijk is om uh, duurzaam transport te krijgen. Want dat is natuurlijk de, de, de grote vraag. Hè? Hoe kunnen we duurzamer onszelf vervoeren? En we zijn een land met veel logistiek. Dus voor Nederland Precies. maakt dit allemaal wel uit. Precies. En als, die mensen, als mensen in Nederland allemaal snappen... dat het gaat om uh, weinig weerstand opwekken met je auto's. Dus niet een grote, CO2 dikke Chevy uitstoot, gaan rijden. Uh, maar gewoon minder, een compacte ja. auto. Ja, rot op, ik wil een grote... Auto. Re, re, re, re, re, en Prim, prim blijft altijd weerstand opwekken. Als, als, als iedereen zo eigen is ja. als jij, Brem, dan ja. gaat het dus ja. natuurlijk niet werken. Dat is waar. Uh, Ray Birito zei dat de techniek van NASA en Formule 1... hebben gezorgd voor een titantische vooruitgang in ons dagelijks stekleven. Meneer Peil, u bent de laatste beller. Goedemorgen, zeg het maar. Ja, goedemorgen. Ja, die, die, die discussie over duurzaamheid... ik moet eigenlijk ook een beetje om lachen... de reden dat we natuurlijk in Nederland erg achterlopen heeft te maken met het feit dat uh, de overheid. natuurlijk uh, gruwelt van duurzaamheid. want dan uh, wordt er niet zoveel geld verdiend. Meneer Pijl, de... meneer Pijl, de overheid. luister eens even, sorry met alle respect. Uh, meneer Pijl, de overheid, dat zijn wij. Ik vind het nee, altijd zo nee, makkelijk nee, om nee, te wezen nee. met de vinger. U stemt toch nee, iedere vier jaar? Dat is, dat is makkelijk. Uh, die meneer, de vorige meneer zei ook al van als wij uh, er, er gebeurt hier van alles waar de, de merendeel van de bewolking tegen is. En geloof me nou als allemaal GroenLinks gaan stemmen, want dat vind ik altijd zo'n zielig praatje, dan gaat de wereld kapot, want die zijn alleen maar belasting aan het heffen. Dan daar, daar los je geen problemen mee op. En met zakken geld kun je ook geen banen creëren, want dat roept... Maar meneer eens, pel. Meneer Pell, wat doet u dan? Kijk, mijn probleem is, ik vind het zo gemakkelijk om te doen... alsof de overheid een of ander vreemd ding is. De overheid is van ons, wij zijn de overheid. Dat Nee, nee, nee, pas nee, dat maar waar. Want dan zou de wereld er wel anders uitzien. Dat zie je toch? We worden toch aan alle kanten... Bedoel, heeft u gekozen voor successierechten? En de discussie over uh, reclame op uw ramen. aan de een... binnenkant van uw ramen. Dus Pijl, het is, is bent u van een teleurgestelde burger? Raar. Wat hebt u gestemd bij de laatste verkiezing? Ja, ik stem al helemaal niet meer. Want dat heeft geen zin. Dat heb je gezien. Want al zou je GroenLinks gestemd hebben. Okay. hebben dan meneer... kom je nergens. Oké, okay, meneer Pijl, hartstikke bedankt. voor We moeten eruit. Hartstikke bedankt voor het bellen. <laughs> ik vind het opvallend. Jens, uh, jij bent nog een optimistische jongen. die Iedereen gelooft. Uh, uh, gaan jullie de race winnen? Ja, we gaan er alles doen om die wedstrijd te winnen. Ik denk echt dat we kans maken. Nou, ik zeg dit heel zelden, maar goh, wat ben ik een groot bewonderaar van Fantastisch wat jullie doen. Dit is zo inspirerend. Dit is echt wat Nederland nodig heeft. En weet je wat Nederland iedere dinsdag nodig heeft? Brandtow, the puzzle, the puzzle, the puzzle Goedemorgen, meneer Denees. Goedemorgen, Prim. Heeft u ooit al in zo'n zonneauto gezeten? Nee, nooit. Nee. Wat, wat... Die eer is... Nee. Want u houdt wel van auto's en motorfietsen en dat soort dingen... maar op uw leeftijd moet u nu misschien in die zonneauto's gaan zitten. Eh, uh, ja... Misschien wel de fiets gewonnen. hè? <laughs> dat is waar. Meneer Denees, um, ik heb groot nieuws voor onze luisteraars. Dat kan ik vandaag bekendmaken. Op 5 september gaan we een jaar Rob Denees afsluiten. En dan gaat u live zingen in ons programma. Dan hebben we een special daarvoor Heugen. Met een bandje, ja. Ont... Ja, u gaat live met het bandje zingen. En we hebben van de vader de centeet gekregen. Dus luisteraars, op 5 september hebben we anderhalf uur primtime... met de live optreden van Rob Denees. En daar, dat vind ik gewoon echt fantastisch. Waarvoor ik u nu al dank. We gaan nu... een een, een speciaal liedje draaien. En die moet u echt even voor ons inleiden. Want het heet Water en Vuur. Ja, Water en Vuur is een stuk van een album dat uh, heet tussen jou en mij. Ik geloof dat het begin 90-jaren was. En uh, eigenlijk een van de minst bekende albums. Terwijl ik het persoonlijk uh, een van de interessante albums vind. Waarom? En uh, Water en Vuur ja, zou uh, wat mij betreft best eens een keertje een hit kunnen worden. Waren het niet uh, dat dat te lang geleden is. Maar no. goed, het is het blijft een mooie lied. Luisteraars, dit lied wordt vanaf nu het officiële lied voor het Solar Challenge Team. Zetten jullie op de site, Jens. Iedere keer water en vuur eronder om te laten zien dat alles mogelijk is. Meneer De Nijs, hartstikke bedankt. Tot de volgende week. We gaan Helemaal bij Doei. Doe goed. net zo heeft geen idee. Geef me een hart. Ziet niet waar ik voel, weet niet waar ik droom. Oh. Ik dank alle luisteraars en deelnemers en wens het SOLA-team heel veel succes. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetaler en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie Sulema el Ghaldi, Anouk Tulner en Rien Productie Hans Twint en Momo Techniek, logistiek en transport. Marien en eindredactie-ergie Barbara van der Glees. Zometeen hebt u Deborah Blekkenhorst met de proloog. Tot morgen, shalom, dag. Zij denkt dat we vrienden zijn. Wat weet ze van mij? Ze zegt ik ken niemand zo zwijgzaam als jij. Open haar leven en golf door haar leen. Stroom Goedenavond, luisteraars in de huiskamer...